7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Akkoord over meer koopzondagen en minder weigerambtenaren. Studenten boos over nieuw leenstelsel... en Tweede Kamer tegen Europees APK-voorstel. De formatiepartners VVD en PVDA hebben afspraken gemaakt... over koopzondagen en weigerambtenaren. De twee partijen willen dat elke gemeente zelf mag beslissen... of de winkels op zondag open mogen zijn... Nu mag een gemeente maar een beperkt aantal koopzondagen per jaar hebben. VVD en PvdA zijn het ook eens over de zogenoemde weigerambtenaren. Ze willen dat alle nieuw aangestelde trouwambtenaren ook homoseksuele stellen in de echt verbinden. Ze mogen zich niet meer beroepen op gewetensbezwaren. De huidige weigerambtenaren mogen wat VVD en PvdA betreft blijven zitten. De landelijke studentenvakbond LSVB is woedend over het plan van VVD en PvdA... om de basisbeurs af te schaffen en een leenstelsel in te voeren. Volgens bronnen in Den Haag willen de partijen een dergelijk stelsel in 2014 invoeren. Het geldt alleen voor nieuwe studenten... en ze lossen af als ze zijn afgestudeerd en werk hebben. De studenten betalen een relatief gunstig rentetarief. De LSVB noemt het belachelijk dat de politiek eerst mooie sier maakt... met het terugbetalen van de langstudeerboete en daarna een leenstelsel presenteert. Volgens de LSVB komen studenten met een schuld van zo'n 12.000 euro te zitten. De universiteiten zijn positief. Ze vinden het belangrijk dat er een prikkel is om snel af te studeren. De HBO-raad vindt dat er wel iets moet worden geregeld... voor studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben. De Tweede Kamer wil niet dat Europa zich bemoeit met de regels over de APK... Brussel vindt dat de APK moet worden uitgebreid. Zo zouden meer voertuigen zoals motoren, bromfietsen en aanhangwagens verplicht gekeurd moeten worden. Ook wil Europa vaker keuringen. De Kamer is het niet eens met de Europese voorstellen... en vindt dat de Europese Commissie het voorstel onvoldoende heeft onderbouwd. Bovendien betwijfelt de Kamer of APK-voorschriften wel op Europees niveau geregeld moeten worden. Op de Londense luchthaven Heathrow zijn twee terreurverdachten aangehouden... een man en een vrouw van 26. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt... maar ze zijn gearresteerd in verband met een onderzoek naar Britse moslims... die zich in Syrië willen aansluiten bij terreurgroepen. De twee kwamen van een vlucht uit Egypte. Of ze uit Syrië kwamen of daar naartoe wilden reizen is niet bekend. In het kader van hetzelfde onderzoek zijn twee huizen doorzocht in het oosten van Londen. De Amerikaanse staat heeft de grootste hypotheekverstrekker in het land, Wells Fargo, aangeklaagd voor fraude met hypotheken. Volgens de aanklacht heeft de overheid, die garant staat voor de leningen, honderden miljoenen dollars betaald toen de crisis uitbrak en hypotheken niet konden worden afgelost. Wells Fargo zou jarenlang valse certificaten hebben uitgegeven, waarin stond dat de hypotheken aan alle voorwaarden voldeden, terwijl dat niet het geval was. Daarnaast zouden medewerkers van de bank zijn beloond voor het afsluiten van de risicovolle hypotheken. Bij soortgelijke rechtszaken van de Amerikaanse staat tegen banken zijn schikkingen getroffen. Amerikanen worden steeds minder religieus. Dat blijkt uit een enquête gehouden door het Pew Research Centers Forum. De afgelopen vijf jaar is het aantal ongelovige Amerikanen toegenomen tot bijna 20 procent. 40 jaar geleden was dat 7 procent. Het aantal protestante Amerikanen is voor het eerst tot onder de 50 procent gezakt.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 die de basisrechten van de mens van leven en waardigheid schendt. Wereldwijd wordt de doodstraf nog in 58 landen opgelegd. In 20 van die landen wordt de straf geregeld voltrokken. Vrijdag is op de luchthaven van Los Angeles een Amerikaan gearresteerd... die een kogelwerend vest aanhad en een brandwerende broek. Toen zijn bagage werd doorzocht, bleek dat in zijn koffer een rookbom zat... en ook een gasmasker, messen, een bijl, enkelboeien... chemisch bestendige kleding en lijkzakken. In de aanklacht tegen hem wordt het vervoeren van een rookbom genoemd. Dergelijk explosief voorwerp is niet toegestaan in Koffers tijdens een passagiersvlucht. man kan vijf jaar cel krijgen. Wat hij met de spullen van plan was, is niet bekend. Het weer, vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden. Ook morgen droog en zonnige periode, bij middagtemperatuur van rond 15 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 richting Amsterdam. Daar staat bij Hoofddorp drie kilometer naar een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. A8 richting Amsterdam, korte file van twee kilometer bij knopend Koenplein. En op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam Centrum ook twee kilometer.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 Kijk voor meer informatie op Volkswagen.nl/Actie. Let op. Geld lenen kost geld. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Doe een dagje den de Spoorderwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand het Spoorwegmuseum. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Leuk voor de herfstvakantie. Laat je verrassen op Spoorderwinkel.nl. Ik ben Joop en ik heb artrozen.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het Rijk bezuinigt en dat voelen ambtenaren. Zo kregen ze dit jaar geen salarisverhoging en er is meer. Ze zijn de opstelling van minister Spies inmiddels zat... en weigeren verder met haar te praten. En inmiddels wabbelt het nieuwe kabinet... of het aanstaande nieuwe kabinet er lustig op los tijdens de radiostilte. Ja, dat lekt van alles uit. Meer koopzondagen komen er bijvoorbeeld. De weigerambtenaren gaan op natuurlijke wijze verdwijnen. Formatieonderhandelingen leveren steeds meer op. En VVD en PvdA zijn het ook eens geworden over de basisbeurs voor studenten. Die wordt namelijk afgeschaft. Hebben de beide partijen afgesproken in de formatieonderhandelingen, melden Haagse bronnen. Vanaf 2014 krijgen nieuwe studenten geen basisbeurs meer, vertelt onze Haagse verslaggever Marcel Bril.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 bekend zijn geworden bij uw gevallen? Het is echt een ontzettend slecht idee om de basispers af te schaffen. Dat betekent dat studenten alles zelf moeten gaan betalen... en om dat te doen moeten ze zich enorm in de schulden steken. En dat wil je niet. Mm, dat wil je niet, want wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt is dat ze een torenhoge schuld opbouwen. Eh, het gaat hier niet over kleine bedragen, maar het gaat hier over 13.000 euro. Stel, je leent al het geld eh, voor een vierjarige studie... Mm -hmm tel daarbij op dat studenten op dit moment al een gemiddelde studieschuld hebben van 15.000 euro. Dan ga je al snel naar de 30.000 euro en dat zijn fixe bedragen. Waar je jonge mensen niet mee op gaat zadelen. Wat is het verschil met het huidige systeem van de basisbeurs? Nou, op dit moment ontvangen studenten maandelijks een bijdrage van de overheid. Waarmee zij een gedeelte van hun studiekosten kunnen compenseren, ook zeker niet alles. En dat komt dadelijk helemaal te vervallen. En. Uh, Studenten moeten dan uh, schulden gaan maken om uh, dat te betalen. Ja, maar met de basisbeurs hou je natuurlijk ook een, een schuld over. Hè? Hoe, hoeveel minder is dat dan aan het, aan het eind van de studie? Nou, op dit moment is de gemiddelde studieschuld 15.000 euro. En als je ervan uitgaat dat je vier jaar studeert en geen uitwonende beurs ontvangt, dan is dat uh, 13.000 euro extra. Dus dat komt er bovenop. Ja, ook nog eens. Mm. Ja. Mm. Maar goed, um, er is in het verleden uh, onderzoek gedaan naar de invoering van het leenstelsel. En de onderzoekers, wij spreken ze later vanochtend nog eventjes, um, hebben daar eigenlijk gevonden dat het effect um, van um, zo'n leenstelsel op bijvoorbeeld toegankelijkheid van het, van het hoger onderwijs verwaarloosbaar is. Het valt wel mee, studenten besluiten bijvoorbeeld niet om niet te gaan studeren met, uh, met zo'n lening, omdat ze daar uiteindelijk uh, terug kunnen verdienen als ze later aan het werk gaan. Dat lijkt me echt een vergissing, ik bedoel, het gaat hier om jongeren. Sorry, wat meningen. zei ik? Verstond u helemaal niet? Heen. Dat, dat lijkt mij echt een vergissing, ik bedoel... Maar het, het is onderzocht, we... he? dit blijkt uit onderzoek. Ja, nee, goed, er zijn natuurlijk meer onderzoeken. Er is ook een onderzoek geweest op uh, basis van cijfers van het CPB, waar juist wel een heel grote uitval van studenten uitbleek. Uh, Nogmaals, je gaat studenten echt vragen om hele hoog schulden te maken, jonge hmm. mensen. En dat zal velen van hen afschrikken. Maar die kunnen ze toch later terugbetalen als ze aan het werk gaan? Wat, wat, is, er dan, wat is dan het probleem? Dat ze nadien hebben ze een hele hoge schuld aan hun boek. Ja, die kunnen uh, ze dus afbetalen. Dus wat is ja, dan het dat, probleem? <laughs> dat zijn allemaal uh, hele zware maandelijkse lasten die, die je nauwelijks kan opbrengen. Ik bedoel, je bent net aan het werk en uh, dan zul je al meteen af moeten gaan betalen... Dat is niet fair. Maar dat hoeft ook niet, want het gaat naar draagkracht. Dan pas uh, moet er worden terugbetaald. Dan wordt er gekeken naar het inkomen dus. Nee, ja, dat zal allemaal uh, redelijk schone schijn. Ik do doel blijf nou, nee, dat, mevrouw Lichtenwerder, dat is nu ook het geval. hè? Uh, ik heb zelf een studieschuld gehad, die heb ik naar draagkracht afbetaald. Mm -hmm. ja. We hebben het eigenlijk over fixe bedragen. Ik bedoel over 30.000 euro. Het gaat niet over een tientje per maand. Dat is echt een, een forse last op iemands uh, inkomen en zal het ook lastiger maken om een uh, hypotheek te krijgen. Er ja, wordt nu een keuze gemaakt van, uh, om het risico meer bij de student te leggen. In plaats van dat de overheid het risico neemt van als bijvoorbeeld de studie mislukt. Wat is daar mis mee? Uh, wat er op dit moment uh, echt gebeurt is dat uh, de overheid niet inziet dat het belangrijk is om echt... Blijven dragen aan de studie. We hebben op dit moment een onderwijssysteem in Nederland. wat, wat de toegankelijkheid heel erg hoog uh, heeft zitten. En behoud dat dan ook. Dat is zo belangrijk. En uh, als jij een goed opgeleide Nederlandse bevolking hebt. Zeg maar, dan helpt jij dat ook als land vooruit. Ja. En dat moet je koesteren. Het is duidelijk. Karlijn Listerberg van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Hartelijk dank. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 13 minuten over zeven. Excuses voor de slechte lijnkwaliteit. We gaan naar Israël. Want de Israëliërs moeten eerder naar de stembus. Premier Netanyahu kondigde gisteravond vervroegde verkiezingen aan. Het is in het belang van Israël dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen, hoorde u Netanjahu zeggen. Correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Uh, Monique, waarom is dan in het belang van Israël en denk ik ook met name in het belang van Netanjahu? Ja, precies. Het is ook vooral in het belang van Netanjahu. Ik denk dat de kern is uh, dat hij voor de derde keer premier wil worden. Daarom wil hij nu vervroegde verkiezingen. Kijk, de directe aanleiding is uh, de begrotingsproblemen. Hij krijgt de begroting voor komend jaar niet rond. Hij wil fors bezuinigen en hij waarschuwt ook dat Israël anders hetzelfde lot zou kunnen treffen als Europa met zijn economische crisis. Dat is Israël tot nu toe nog bespaard gebleven. Maar geef onze kolonistiegenoten die wil daar aan, die wil zijn vingers branden aan bezuinigingen die natuurlijk de achterban heel hard gaat treffen. Dat geldt met name voor de religieuze partijen met wie Netanjahu samen regeert. Die kiezers die hebben het al niet breed. Maar goed, eh, niemand gaat er eigenlijk vanuit dat Netanyahu heel serieus heeft geprobeerd om die begroting en die bezuinigingen dus te door te krijgen. Eh, omdat hij zich natuurlijk ook eerst liever eh, laat herkiezen ja, voordat hij de kiezers eh, pijn gaat doen in hun portemonnee. Mm. Nou hoorden wij eerder eh, leden van de oppositie in Israël zeggen dat dit een mooie kans is om eh, van Netanyahu af te komen. <laughs> speelt hij speelt hoog spel? Kan hij de verkiezingen verliezen? Nou, het is natuurlijk niet te voorspellen, maar zoals het er nu voor staat... ...op dit moment zouden de verkiezingen met gemak winnen. En dat komt met name... Kijk, die oppositie roept nu wel dat ze blij is met de vervroegde verkiezingen. Maar eigenlijk is geen van de oppositieleden een serieuze tegenkandidaat voor Netanyahu. Het hele centrum, eigenlijk het centrum en centrum-linkse politieke veld hier in Israël... ...daar lopen op dit moment zo'n vier, vijf kandidaten rond... ...en die kunnen hem allemaal niet, uh, niet verslaan. <tacht> en dat is natuurlijk ook voor hem een reden, juist om die verkiezingen te vroegen... ...dat zij mm -hmm. niet de kans krijgen uh, om zich uh, op te maken. De enige die, die op dit moment uh, redelijk uh, in opkomst is... ...dat is de leider van de, van de arbeidspartij, dat is een vrouw, Shelley Jakimovic. En zij zal natuurlijk proberen om met name sociaal-economische uh, onderwerpen... ...op de agenda te zetten in de campagne... En daar kan ze ook best wat stemmen mee halen, want de sociaal-economische situatie is voor heel veel mensen tamelijk uh, beroerd hier. Uh, maar Netanjahu uh, zal slim genoeg zijn om dat onderwerp natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden... en heel veel te praten over de veiligheid van het land, want ja. daarin ja, kan niemand hem verslaan. Ja, want er gebeurt natuurlijk weer van alles rond Israël, dat is altijd zo, maar het is nu wel heftig. Uh, Syrië natuurlijk, Egypte de dreiging van Iran, en dan is Netanjahu de man die je als Israëliër wil kiezen? Ja, precies, jou is de man met ervaring uh, en al die uitdagers uh, die hebben die ervaring niet. Hij is natuurlijk ook degene die uh, met name Iran uh, op de agenda gezet heeft afgelopen tijd uh, heel zwaar. En uh, met dat onderwerp met Iran wil hij ook gaan oogsten. En dat zal hij waarschijnlijk ook wel kunnen. Uit de recente peiling uh, kwam naar voren dat de meerderheid van Israëliërs bang is dat er komend jaar een oorlog met Iran uitbreekt. En dat maar liefst de helft, helft van de Israëliërs denkt... dat het voorbestaan van Israël daarmee in gevaar zou uh, zijn zou kunnen komen. Nou, is, op zich is het wonderlijk. Netanjahu is natuurlijk degene die die angst het meest heeft gevoed de afgelopen tijd. Maar als je de kiezers dan vraagt op wie ze gaan stemmen om het land te redden... Ja. dan komt hij zelf in Netanjahu er als, uh, als winnaar uit. En ik denk dat dat ook een beetje zijn, uh, zijn geheim is. Hij presenteert zichzelf als de ridder voor... De angstige situatie die hij zelf heeft gecreëerd, ook onlangs nog, hè, bij zijn toespraak voor de Verenigde Naties. Toen heeft hij gezegd, de komende zomer zou Iran een kernbom kunnen maken. Uh, dat heeft hij laten zien, ook duidelijk aan iedereen, hè, met dat tekeningetje van die bom, waar hij die rode lijn doorheen trok. Nou, die rode lijn die staat iedereen hier op het netvlies uh, gegrift. En ja, dat moet hem wel bijna een verkiezingsoverwinning uh, garanderen. Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem. Een feestje gisteravond van GroenLinks. Hmm, Vertrekkende Kamerleden werden uitgezwaard. Ja, dat denk jij, maar het was helemaal niet zo feestelijk. Hoort u straks wel verslaggever Wilco Boom. Johnson aan eerst met de verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op de weg. Zes files met een totale lengte van 12 kilometer. De langste file op dit moment op de A50 van Arnhem naar Os. Er staat tussen heter en het Ewijk 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De vakbonden voor overheidspersoneel... hebben het vertrouwen in demissionair minister Spies van Middellandse Zaken opgezegd. Bonden overleggen niet meer met haar... omdat de minister haar handtekening niet wil zetten onder een sociaal plan... voor begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties. Marco Ouwerhand is van Advocabo FVV. Meneer Ouwerhand, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor plan waar de minister haar handtekening niet onder wil zetten? We hebben al jaren een uh, sociaal plan naast de CAO om uh, de zaken te begeleiden die nodig zijn als, uh, als er reorganisaties zijn, wijzigingen in departementen, mensen van de een naar de andere plek moeten. Met welke spelregels doe je dat dan? Hoe uh, help je mensen van werk naar werk? Ja, dat plan is verlopen eind 2011. Daar moest iets nieuws voor worden gemaakt. Daar hebben we met de werkgever lang over gesproken en uiteindelijk zijn we tot een overeenstemming gekomen. Maar om, niet om vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf, zegt de minister nu van nou, toch maar niet. Ja, um, omdat ze natuurlijk, uh, kan ik mij voorstellen, met een um, nogal strakke begroting zit, waar um, geldproblemen uh, een rol spelen. Is dat ook uw uh, oordeel? Dat uh, zou zomaar kunnen, maar... Uh... Het accent ligt in het plan niet zozeer op uh, allerlei financiële zaken. Het is, gaat om werk naar werk. Mm -hmm. En uh, de overheid is ook de risicodrager als het gaat om uh, WW. Dus ja, uh, of je nou maar eens naar ander werk helpt te begeleiden... in een uh, overheidsorganisatie die relatief vergrijsd is... waar mensen dus, uh, uh, waar de voldoende mensen ook met pensioen gaan... om het op een goede manier te organiseren... Mm -hmm. kun je beter dat doen, volgens mij. Dat is ook wat, langer, wat beter en wat duurzamer dan... Uh, op een uh, koopje, op een, een eenvoudige manier, mensen heel snel de WW insturen. Ja, maar ik heb begrepen dat mevrouw Spies alleen maar heeft aangegeven... dat ze meer onderzoek uh, wil laten doen. Want wat is daar mis mee? Ja, ik heb dat niet van haar gehoord. Uh, zij heeft gewoon gezegd aan het einde van alle besprekingen... nadat onze leden daar ook uiteindelijk ja tegen hebben gezegd... Uh, alles overziende. Ik zie de positieve punten erin. Want er zijn natuurlijk verschillende zaken in, in zo'n akkoord... die ook voor werkgever met name interessant zijn... Uh, ze heeft er namelijk gewoon zelf bij gezeten. Mm. Dus het is gewoon met haar of met haar onderhandelaars allemaal in loop van enkele maanden besproken. Het is niet iets wat wij haar op hebben gelegd en vervolgens hebben gezegd: van uh, slik nog steeds. Uh, ja, precies, u heeft het gevoel dat ze terugkrabbelt nu. Nee. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Ja. Ja. Ja, het, is, uh, het was een ja, en uh, op de een of andere manier is het nu toch een nee geworden. Noemt u dat onbetrouwbaar? Ja, dat noem ik uiteindelijk onbetrouwbaar. Niet uh, als je daar één of twee keer over praat en dat je hebt aangegeven, ik heb er enige twijfel over, dan is het als logisch, dat, heeft, uh, dat kan iedereen hebben. Maar als je er maanden over praat in een formele setting, dat je allebei precies weet wat je doet. Wat ik zelf ook als aan de kant van de bonden regelmatig heb afgecheckt, hoe ver staan jullie hiermee, uh, is dit een haalbare kaart. Uiteindelijk zet je allebei een punt op een document van uh, vier, vijf pagina's. Ja dan uh, denk ik dat je allebei goed weet wat je aan het doen bent. En ja. dat je niet nadat nou, stemmingen zijn gehouden moet zeggen... by the way, ik doe het toch maar niet. Nou goed, maar als u niet met haar praat... dan komt er helemaal geen sociaal plan. Hoe gaat dit verder? Zolang met elkaar praten uh, en dan tot, uh, tot niks komen... daar is het vertrouwen nu uh, door uh, doorgebroken. Uh, wij gaan het op een andere manier proberen. Hoe dan? En, uh, wij gaan de, de instellingen in, de departementen in, de diensten in... Ons verhaal houden. Uh, de eerste tekenen zijn daarvoor gunstig. Mensen zijn ontvankelijk voor het verhaal. Ze snappen wat we hebben gedaan. Dat hebben we ook in het loop van het proces steeds aan ze uitgelegd. Ja. En uh, we maar kijken dan... hoe we daar verder mee komen. Ja, maar daar heeft, nee, heeft u nog steeds geen akkoord. Nee, maar daar heeft u nog steeds geen akkoord. Dus het allemaal uitlegt. Nee, dat is waar. Um... Maar er, er, is, er is voldoende aan de hand op de departementen om ons een goede uitgangspositie te geven om dit akkoord alsnog getekend te krijgen. Er zijn zoveel reorganisaties gaande waar wij nu door dat overleg stop wordt gezet, dat die ook daarmee niet door kunnen gaan. Uh, dat wij ervan overtuigd zijn dat alle departementen en alle ministers voldoende last van ons hebben. Dat ze ook een, nog eens een keer acht achter hun oren zullen kunnen en zeggen van moeten we toch niet eens met die bonden. Nee. Om de tafel dit akkoord alsnog te tekenen. U voert de druk op, Marco ja. aan de hand van Avacabo FVV. Dank u wel voor de toelichting. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Acht minuten voor half acht is het. We gaan naar uh, dat gezellige afscheidsfeestje van GroenLinks. Een afscheidsfeest met een rouwhandje. Gisteren in de Tweede Kamer. Kamerleden van GroenLinks die de Kamer verlaten, werden namelijk uitgezwaaid. Nou, ik hoop natuurlijk, de nieuwe fractie, dat het jullie goed uh, gaat. Dat wordt lekker hard werken voor jullie met z'n vieren. Ik wens jullie daar heel veel sterkte mee. Mevrouw van Gint. Er wordt een glaasje geschonken, er zijn hapjes, het is net een feestje. Ja, het is een afscheidsfeestje, zoals u weet. Maar hebt u niet een beetje het gevoel dat u te gast bent op uw politieke begrafenis? Nee, maar je moet niet iemand ten gave dragen die toch nog wel voor een deel levend is. Hebt u het idee dat u zelf iets hebt bijgedragen aan de huidige slechte situatie? Ik herinner me bijvoorbeeld eerder uit de zomer een interview met u in een krant waarin nu ongeveer een hele bestekbak leeg ja. in de rug van Jolande Sap. Ja, ik zou zeggen overdrijven is ook een vak. De journalisten die mij interviewden, wisten dat het niet zo lekker liep in dat fractiebestuur. Mij daarmee confronteerde. En u weet, ik ben niet iemand die er dan omheen gaat draaien of een potje gaat zitten liegen. Dus ik heb dat eerlijk gezegd, maar daar ook bij aangegeven, dat wij vervolgens wel gewoon aan het werk zijn gegaan. Ik had het beter voor me kunnen houden, dat zeg ik ook wel, want het is echt een beetje... Op de lopen gegaan vervolgens. Uh, dus ja, daar moet je ook voor jezelf kritisch over zijn. Dat ben ik ook wel. Maar of dat nou de ellende heeft veroorzaakt, nou, dat, dat valt toch wel te betwijfelen. Meneer Dibby, uw afscheid vandaag officieel. U wilde lijsttrekker worden, u werd het niet. Was het anders gegaan als u wel op de eerste plaats had gestaan? Nee, een van de wijze lessen de afgelopen tijd is geweest dat uh, politiek niet gemaakt wordt door één persoon. We leven in een personendemocratie, dus poppetjes zijn heel erg belangrijk. Maar als je geen gewoon goed menselijk contact hebt met je team, dan ben je helemaal niks. Mevrouw Halsema, op de afscheidsreceptie van een aantal oud-collega's... Zo, je lijkt Rutger wel. Gemengde gevoelens zeker. Uh, ik kom echt om uh, collega's waarmee ik 10, 13 jaar uh, heb gewerkt om van hen afscheid te nemen. En dat is ook wat er voor mij vanmiddag aan de hand is. Dus ik ben niet voor politieke interviews beschikbaar. Maar de vraag is toch onvermijdelijk, want u bent heel lang politiek leider geweest kan het nog beter met GroenLinks? Weet je, ik ben niet voor politieke interviews beschikbaar. U lijkt Mark Rutte wel? Ja, dank u. Die even ook, aan hem geeft ook dit soort antwoorden bij de, antwoord de hele tijd? Ik hetzelfde antwoord. Ja. Nou, dan geef ik nu het woord aan Rutger. <laughs> Dag mevrouw Halsema. Dag Rutger. En, en, nou, uh, maakt u er een puin ook van, maar uh, dit is nog wel echt, uh, spant wel echt de kroon, hè? Nee, weet je, ik ben hier niet voor politieke interviews. Ik kom afscheid. Meneer Rutte, uh, voelt u zich nou op de een of andere manier verantwoordelijk voor de meer dan halvering van GroenLinks? Nee. Want u bent het die ze hebt overgehaald om in te stemmen met die politietrainingsmissie in Kunduz. En volgens veel analyses is dat toch een belangrijke verklaring voor de enorme nederlaag die ze hebben geleden bij de verkiezingen in september? Ik denk dat er, als je ernaar naar gaat kijken en over een tijdje de geschiedenis nog eens terugkijkt, een bredere oorzaak is. Maar ik voel me niet verantwoordelijk. Ze hebben nu nog vier zetels. Is er nog toekomst voor GroenLinks? Ik denk het wel. Er is in heel Europa zijn er grote groene partijen. Waarom zou dat in Nederland niet kunnen? Omdat ze nu nog maar vier zetels hebben bijvoorbeeld. Ja, maar dat kan ook tijdelijk zijn. En zoals een van de sprekers zei, als je een been breekt ben je nog niet dood. Dus men kan heel goed herstellen en proberen weer groter te worden. Dat is mooi voor de politiek. De VVD heeft er ook slecht voor gestaan, doet het nu goed. Er is geen wet waarin staat dat de VVD altijd groot is. Dus is geen wet waarin staat dat GroenLinks niet groter zal zijn dan vier zetels. Ja, maar die, die wet dat de VVD altijd de grootste blijft, die wilt u gaan invoeren natuurlijk. Ja, maar we zijn een beetje te klein voor, want dan heb je eigenlijk uh, twee derde van de zetels nodig. En die heb ik dan weer net niet. De laatste spreker kent u zeker wel. Hè? Mark Rutte was dat verslag van Wilko Gaan we naar uh, Nieuwegein. Een kazerne is daar in de woonwijk. Militaire opleiding, 10 meter van je voortuin verwijderd. En de buurtbewoners hebben daar helemaal geen zin in, in die uh, kazerne. Want zo noemen ze het Marno? Ja, zo noemen ze het de buurtbewoners. Er staat hier trouwens echt een toestel. En wat is de instructie hier? Uh, dit is een uh, rioolbuis. Uh, en uh, ja, de bedoeling is dat je doorheen gaat zonder je knieën te gebruiken... want anders beschadig je je knieën op beton, dat, dat werkt niet. Ga er meteen aan beginnen in de rioolbuis. Ja, het is echt, Marcel Lara, een, echte, een echt uh, uh, stormbaan. Nou, en daar heeft ook, uh, hier een buurtbewoner... Ja, heeft een buurtbewoner ook echt geen zin in. Die zei ze, ze houden hier zelfs oefeningen in de straat. Luister maar. Ja, dat klopt. Uh, toen begonnen ze met uh, pallets en uh, oliedrums uh, de straten te zetten. Dat uh, was voor een oude dag, uh, of oude avond in principe. En uh, toen kwam de buurman uh, aanrijden en... Uh, een slagboom. een slagboompje erin. Het was een soort Checkpoint Charlie gebouwd. Ja, ja, zo moet je het een beetje zien. Je ja. uh, mocht er niet door en je moest eerst met een spiegel onder de auto door... om te kijken of het allemaal... Uh, ja, een oefening op, natuurlijk. Vrij was. Ja, dat is een oefening vind, vind ik prima. Maar ze hebben dan een hele mooie poort. Dus ze konden het ook al in de poort doen, vond ik. En Ze uh, dan, dan, dus naak... oefenen ook in de straat bij u hier? Nou, dat was toen wel van toepassing, ja. En toen wij later verhaal gingen halen bij de school... Van, van maar... ik wil gewoon naar huis rijden. Ja, hoe, hoe kan dit en waarom dit? En uh, waarom hebben je dat zo gedaan? Nou, daar weten we niks vanaf. Uh, die jongens doen dat niet zomaar. Nee, dat klopt. Waarom hebben ze het dan wel gedaan? Want er zijn twee mensen die erover klagen. Een militaire opleiding in een woonwijk. De buurtbewoners noemen het ook wel inmiddels de kazerne. Ja, nou ja, dat vind ik ook. Uh, bedoel, heel veel kazernes worden gesloten en die zijn leeg. Uh, ze moeten voor, uh, weet niet hoeveel, om bezuinigen. Want ja, de vliegtuigen en weet ik allemaal wat. En de tanken, bij Defensie, ja. Bij Defensie gaat het er allemaal uit. En, uh, maar hier kunnen ze in één van 2,1 miljoen verbouwen. Dan heb ik zoiets van, nou, als je een kazerne ombouwt... of tenminste wat er al staat... Ga ergens anders zitten. Ga dan lekker ergens anders zitten. Want hier zijn ook toerencars in de bus als ze een bivak hebben. Er staan hier gewoon drie toerencars uh, in de straat... Uh, te, te draaien en, en de, de ouders die gaan van gekkigheid, normaal zou ze parkeren op hun eigen parkeergelegenheid. Nou, ik heb het uh, twee weken geleden meegemaakt. Nou, de parkeerplaats is leeg. De ouders zetten de auto's hier voor mijn deur, voor mijn auto, voor de auto's van de buren. En, de buur, en, en ja, er staat niks meer op de parkeerplaats. En, en ja, de, de, de school zegt van ja, maar dan moeten de bussen draaien. Ja, het is toch een parkeerplaats. De buurt komt met een tegenoffensief. Ja, dat denk ik wel. Ja. En, uh, ik denk niet dat de, uh, de, de scholen wat aan zullen doen en de gemeente ook niet. Want als ik het allemaal zo een beetje kijk en hoe het allemaal gaat en de afspraken die niet nakomen en hoe de gemeente reageert... zou ik bijna eerlijk denken dat het een akkoordje gegooid is tussen de gemeente en de, en de school. Want ik denk dat de gemeente hier uh, best wel een flinke vinger in de pap heeft en heel veel belang bij heeft. Want uh, wel gesteund, uh, ja. U gaat het veld ruimen? Nou, ik ga even wel weg, ja. Ik uh, ga uh, rustig uh, lekker anders wonen. Ik wil een beetje rust hebben. Ik, uh, ik ben hier niet van gediend. Nee, absoluut niet. Dus uh, nee, nee, gaan we niet doen. Boze buurtbewoners in Nieuwegein vanwege een opleiding voor militairen in de buurt. Marno Remmers, van volgende vanochtend. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! Ja, dat scheelt nogal, hè.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 VVD en PVDA maken afspraken over weigerambtenaren en koopzondagen. En studenten zien lenen voor de studie niet zitten. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben door al Samson en Rutte zijn eruit wat betreft de koopzondagen, de weigerambtenaren en de studiefinanciering. Melden bronnen in Den Haag. VVD en PVDA willen dat elke gemeente zelf mag beslissen of de winkels op zondag open zijn. Nu geldt nog een landelijke beperking. D66 wil het nieuwe kabinet niet afwachten en diende gisteravond weer een initiatiefwet in. Want anders duurt het allemaal veel te lang, zegt D66-Kamerlid Verhoeven. Er ligt nu juist heel veel stil omdat de formatie bezig is. En dit zijn nou dingen die gewoon uit de Kamer komen. Het is gewoon een initiatiefwet van een Kamerlid. Dus juist dit zijn de dingen die we nu gewoon al in kunnen dienen, zodat het snel geregeld kan worden. Ook zijn Samsom en Rutte het eens geworden over de zogenoemde weigerambtenaren. Alle nieuw aangestelde trouwambtenaren moeten homoseksuele stellen huwen, maar de zittende weigerambtenaren die mogen blijven zitten. En verder werd bekend dat er ingrijpende veranderingen komen voor nieuwe studenten. VVD en PvdA vervangen de basisbeurs door een leenstelsel en dat moet in 2014 ingaan. Veel studenten en middelbare scholieren zijn er niet blij mee. Bij scholieren die zich gisteren in Enschede oriënteerden op een nieuwe studie... viel het plan voor een leenstelsel niet goed. Je moet toch de kans hebben om goed te kunnen studeren als jij de hersenen hebt. Mensen in dit land willen mensen met goede banen hebben. Maar hoe kunnen ze dat nou willen als wij alles zelf moeten gaan betalen... en sommige mensen daar het geld niet voor hebben? Dat, dat met name de, ja, die, de mensen die het financieel beter hebben... dat daar de kinderen wel de mogelijkheid hebben om te studeren... en, en die, die minder uh, goed bij elkaar zitten, niet. Studentenvakbond LSVB noemt het belachelijk... dat de politiek eerst mooie sier maakt met het terugbetalen van de langstudeerboete. Het afschaffen van de langstudeerboete. En daarna met de leenstelsel komt.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 Vervroegde de verkiezingen in Israël. Premier Netanyahu kondigde dus gisteren aan... nadat het kabinet het niet eens was geworden over een nieuwe begroting. In een toespraak zei hij dat verkiezingen daarom de beste oplossing zijn. In het kabinet Netanyahu is ruzie over bezuinigingen... op voorzieningen voor ouderen en armen. Correspondent Monique van Hoogstraten vertelt in welke spagaat Netanyahu zit. Hij wil fors bezuinigen en hij waarschuwt ook dat Israël... anders hetzelfde lot zou kunnen treffen als Europa met zijn economische crisis. Dat is Israël tot nu toe nog bespaard gebleven...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 En opvallende nieuwkomers in de duurzame honderd van Trouw. Koningin Beatrix en de stichting Wakker Dier. Ze staan in de top 100 van mensen die zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling. Net als vorig jaar staat op nummer 1 Marian Minnesma, directeur van Urgenda. De organisatie introduceerde de Dag van de Duurzaamheid. En bedacht het project Wij Willen Zon. Waarmee vorig jaar 50.000 zonnepanelen verkocht werden. Minnesma scoorde volgens Trouw het hoogste op daadkracht en innovatie. En dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het rustige herfstweer van gisteren zet vandaag door als een hoge drukgebied zich in de buurt van Nederland ophoudt. Er zijn echter wel wat kanttekeningen te plaatsen. Als eerste heeft de bewolking de overhand... waardoor de zon maar af en toe tevoorschijn komt. En verder maakt het noorden tot noordoosten kans op een lichte regenbui. Er staat vandaag maar weinig wind en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. In de loop van de avond klaart het in het binnenland op. Komende nacht is het droog. En de heldere nacht verloopt koud met in de binnenland temperaturen rond het vriespunt en kans op misbanken. Donderdag is het prachtig zonnig weer. De temperatuur komt een fractie hoger dan vandaag te liggen. Maar met een aantrekkende zuidoostelijke wind voelt het juist iets frisser. Later in de middag vanuit het zuidwesten toenemende bewolking. En in de avond in het zuidwesten kans op wat lichte regen. Na donderdag is het gedaan met het fraaie weer. En krijgen we met de herfstvakantie onvervalst. Hollands herfst weer voorgeschoteld. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een minder drukke spits dan normaal op woensdag. Er staat slechts 31 kilometer file. Dat geldt echter niet voor de A9 richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer... tussen Beverwijk Oost en Knopend Raasdorp. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort... daar staat tussen en leusden 6 kilometer aan ongeluk. Bij Leusden is de rechterreis ook afgesloten. En op de andere rijband staat een kijkersfile van 5 kilometer.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Een belangrijk moment voor de Britse premier Cameron vandaag. Hij spreekt zijn jaarlijkse partijcongres toe. Maar wat is eigenlijk de toekomst van de conservatieven? Net zoals overal in Europa, krimpt de aanhang van politieke partijen. Conservatieve partijcongressen. Ja, ze kunnen nog steeds een boel lawaai maken. Maar één blik op de zaal zegt eigenlijk genoeg over de stand van de partij. Veel grijze hoofden, veel oudere dames en heren met wandelstokken. Een paar staan in de hoek geparkeerd. Want de politieke partijen van Groot-Brittannië vergrijzen en krimpen in een rap tempo. Hoe lang you je een member van de Conservative Party? Uh, Sinds 1976. Brian Woodhouse is 79 jaar oud en bijna 40 jaar lid van de Conservatieve Partij. Ik de partij. purely voor de sociale Partijbijeenkomsten vroeger, ja, dat waren vooral sociale aangelegenheden. Waar je het dus niet alleen over politiek had. En daarom sloot Brian zich aan bij de Conservatieven. We hadden een team. We hadden. Een cribbage-team, ja, de, je noemt domino-team. De partijafdeling had een eigen cricket of dartsclub. All that's gone. Maar dat sociale element is al lang verdwijnen. They want to participate. Britten zijn nog steeds politiek geïnteresseerd. But they don't want the commitment of joining things. And I think that's all right across the board. Maar lid worden van een politieke partij, dat doen ze niet meer. Eens hadden de Conservatieve drie miljoen leden. Maar dat is nog maar een fractie, ongeveer 150.000 leden nu. Jonge mensen zijn nog steeds politiek actief, maar dat doen ze steeds meer op het internet. Ze hebben geen zin meer om partijavonden te bezoeken. Um, they don't want to turn up to an dat zegt Sarah Wollaston, conservatief lagerhuislid voor het kiesdistrict Totnes in het zuidwesten van Engeland. Zij werd op een bijzondere manier gekozen. Is to to big, big event, like, where, um, Normaal is het de lokale partijafdeling die de kandidaat selecteert voor de verkiezingen. Maar dat werkt niet meer. In terms of my selection: uh, about 50 people turned up to the local party meeting. Haar partijafdeling bestaat uit maar 50 actieve leden. Te weinig om serieus een kandidaat te kiezen. En dus probeerde premier Cameron een experiment. Een open primary-Amerikaanse stijl werd gehouden. Alle stemgerechtigden van het kiesdistrict, of ze nu partijlid waren of niet, werden uitgenodigd om mede de kandidaat te kiezen voor de Conservatieve Partij. Het was een succes. Meer dan een kwart van de kiezers, 16.000 mensen, brachten hun stem uit. Cameron heeft nu beloofd ook de primaries in andere kiesdistricten te houden. En volgens Wallerston is dat de enige manier om de partij levend te houden. This is De manier van politiek bedrijven verandert en dus moet ook de selectieprocedure mee veranderen. Oh, yeah, yeah I, I, don't, I don't disagree with that at all. Partijlid Brian Woodhouse is het daarmee eens. No, I think that's a good way of presenting uh, the party to. A wider range of people. Want zonder vernieuwing is er geen toekomst voor de partij. Otherwise there's no party. <laughs> no, there's no party. Correspondent Arjen van der Horst vanaf het congres van de conservatieven in Birmingham. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Eén goedemorgen. Hockeycoach Mark Lammers wordt bondscoach van de mannen van België. Voor ja. wie is dat goed nieuws? Nou, in ieder geval voor de Belgen, want uh, die halen een prachtige, hele goede coach in huis. En voor Mark Lammers zelf ook wel. Maar laten we eerst even naar de Belgen kijken. Dat is bijzonder, want uh, ja, België, hockeyland, is niet echt zo. Hockey is een relatief kleine sport, maar België is een van die landen die echt aansluiting wil krijgen. Heel ambitieus programma ingezet en werden op de laatste Olympische Spelen tot veler verrassing vijfde. verloren eigenlijk alleen maar van Nederland en Duitsland, de twee latere finalisten. En hebben ineens echt een beetje aansluiting gevonden en willen nu een volgende stap maken en gaan dan... op. ...op zoek naar een hele, hele goede coach... ...en komen dan uit uh, bij Mark Lammers... ...die uh, wat dat betreft ook een goede stap doet. Risicovol, want vijf is heel hoog al voor België. Je kan eigenlijk alleen maar lager, zouden sommige mensen denken... ...maar dat typeert juist Mark Lammers, want die denkt... ...nou, dat is nog eens een mooie uitdaging. Vier jaar de tijd, het programma zit al helemaal klaar... ...tot aan de volgende Olympische Spelen. En uh, het is ook mooi dat hij meteen geroepen heeft... ...wij gaan daar namelijk heen om een medaille te halen. Dus dat past allemaal wel. En die Belgische hockeybond zei vier te zijn... Maar woord, Zijn heel fier dat ze Mark Lammers hebben binnengehaald. En dat mogen ze ook echt zijn. Ja, moeten wij dan uh, verdrietig zijn dat Nederland hem kwijt is? Want uh, deze meneer Lammers uh, doet dat, hè? Medailles halen. Ja, uh, hij is zeer succesvol geweest met het Nederlands vrouwenteam. En eigenlijk iedereen, vriend en vijand, verwachtte dat hij uh, twee jaar geleden uh, bondscoach bij de Nederlandse mannen zou worden. Dat is toen om wat voor redenen die nooit helemaal helder naar voren zijn gekomen, niet gelukt. Paul van As werd haar coach, ging een hele omstreden weg afleggen. Maar goed haalde ja. wel zilver, dat moet gezegd worden, op de Spelen in Londen. En toen was het eigenlijk wel zeker uh, dat hij daar zou blijven bij die Nederlandse mannen. En ik denk dat dat voor Mark Lammers ook het definitieve zijn was om zijn heil dan elders te gaan zoeken. Ja, het hij zei vanochtend, hoor ik hem zeggen, ik heb besteed aan, de besteed aan mijn gezin de afgelopen jaren. Ja, nou het is een tropen bestaan dat coach je. Dus ik kan me wel iets voorstellen als je acht jaar lang over de wereld getrokken bent. Dat je ook een soort inhaalslag in dat opzicht wil maken. Het begon echt bij hem te kriebelen. Hij heeft afgelopen jaar nog een soort mirakel verricht door zijn eigen club Den Bosch. Vanuit een totaal onmogelijke positie in de hoofdklasse te houden. Um, ja, het Nederlands hockey is een wat zelfgenoegzame uh, bond. Is altijd erg blij met zichzelf. Heeft ook wel wat om uh, op te bogen. Daar gaat het niet om. Maar ja, de beste... Nederlandse hockeycoach, wat mij betreft, is nu toch werkzaam in het buitenland. Uh, naar de toekomst kijken zou het ook een hele mooie stap kunnen zijn om daarna overigens de Nederlandse heren, maar Lammers is nog jong genoeg, maar voorlopig moeten we toch constateren, wat mij betreft, dat de beste Nederlandse hockeycoach die we hebben, waarschijnlijk van alles het beste te hebben met hockey, maar onze beste coach gaat nu in het buitenland werken. Nou ja, goed, daar gaat die ervaring op doen voor later uh, weer bij ons. Laten wij het om... hopen. Hoop ik ook. Met jou samen, Tom, dank je. Nu het leenstelsel er gaat komen, is de vraag of dat nieuwe studenten afschrikt. Zo dadelijk de man die het al heeft onderzocht. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, John Zagoka. 17 files, goed voor bijna 60 kilometer. Veel vertraging op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Afrit en Dolder en Leusden, 8 kilometer na een ongeluk. Bij Leusden is de rechterreis ook dicht. Op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 6 kilometer. Verkeer kan tussen Utrecht en Amersfoort, kan dan ook beter omrijden over de A27. En we drukken dan normaal op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en Knoopend Raasdorp 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, u hoort het eerder al eventjes in onze uitzending. De Landelijke Studentenvakbond is boos. Boos op de P van de A, boos op de VVD. Partijen willen in 2014 een leenstelsel invoeren. Die komt dan in plaats van de basisbeurs. Vicevoorzitter Carlijn Lichtenberg vreest voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor aankomend studenten. Wat er dan gebeurt is dat ze een torenhoge schuld opbouwen. We uh, hebben het hier niet over kleine bedragen, maar het gaat hier over 13.000 euro. Stel, je leent al het geld uh, voor een vierjarige studie. Betaal daarbij op dat studenten op dit moment al een gemiddelde studieschuld hebben van 15.000 euro. Dan ga je al snel naar de 30.000 euro. en Dat zijn fikse bedragen waar je jonge mensen niet mee op gaat zadelen. Econoom Dinant Webbing heeft al onderzoek gedaan naar het nut van een leenstelsel. Meneer Webbing, goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het dat studenten met een enorme schuld komen te zitten? Het is inderdaad zo dat de voorstellen die er nu liggen... leiden tot een extra studieschuld van 12.000 euro. Om nou te zeggen dat het een enorme studieschuld is... dat zou u dan moeten plaatsen in het perspectief van wat een student... in de loop van zijn carrière, arbeidscarrière gaat verdienen. Ja, maar, het, en dat, en maar het is in ieder geval meer dan nu in het huidige basisbeursstelsel? Jazeker, want uh, het, het, het, het idee, het voorstel is natuurlijk dat de, de beurzen worden omgezet in een lening. En dat leidt tot een extra schuld van ongeveer 12.000 euro. Hmm. Nou zeggen onder andere de studenten van de Studentenvakbond, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Ton de Graaf, voorzitter van de HBO-raad, de SP, de G500, jongeren daarachter allemaal. dat het uh, gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Wat heeft u daarover gevonden in uw onderzoek? Ja, um, wat we daarover over, over weten is dat die zorg toch wel enigszins overdreven is. Er zijn wat eerdere ervaringen met sociale leenstelsels in de wereld. In Australië is in de jaren negentig een sociaal leenstelsel ingevoerd. Uh, na de invoering is de deelname aan het hoger onderwijs daar niet omlaag gegaan. Uh -huh. over in Nederland hebben we ook uh, behoorlijk wat ervaringen met veranderingen in de studiefinanciering. We hadden bijvoorbeeld in de jaren negentig een stelsel van 4 plus 2. Dan kregen studenten... 4 plus 2 jaar studiefinanciering. Dat is langzamerhand afgebouwd naar 4 plus 1, naar 4 plus 0. Dus dat men nog maar 4 jaar studiefinanciering kreeg. En dat heeft eigenlijk niet geleid tot een lagere deelname aan het hoger onderwijs. Heeft u Zijn... dat wel bekeken naar, um, naar inkomen van ouders bijvoorbeeld? Want dat is bijvoorbeeld het, het argument van Tom de Graaf. Dat het uh, emanciperen van bevolkingsgroepen in gevaar komt. Omdat bijvoorbeeld in grote steden kinderen met uh, ouders met een laag inkomen... Uh, er toch voor zullen kiezen om dan niet naar school te gaan. Omdat ze dat uit ja. eenvoudig niet kunnen of willen betalen? Ja, de zorg is altijd dat dit met name uh, heel slecht gaat uitpakken voor kinderen met laag verdienende ouders. Um, daarom hebben we in Nederland ook een, een, een systeem waarbij we ook een aanvullende beurs hanteren. Maar als je gewoon op basis van economische analyse naar uh, de studiefinanciering gaat kijken dan leidt een sociaal leenstelsel ertoe... dat iedereen die in aanmerking komt voor een opleiding in het hoger onderwijs... die kan gaan studeren. En we weten ook dat als mensen één keer klaar zijn met hun studie... dat ze dan heel veel gaan verdienen. Zo weten we bijvoorbeeld dat iemand die een opleiding in het, uh, van de universiteit heeft afgemaakt... en als je die vergelijkt met iemand met een VWO-opleiding... dat de universitair geschoolde ongeveer 40 tot 50 procent meer gaat verdienen... over zijn hele arbeidsloopbaan. Dus een studie is gewoon een fantastische investering. En... Um, dat geldt zowel voor de mensen met hoger opgeleide ouders... maar dat geldt net zo goed voor kinderen met lager op, uh, opgeleide ouders. Ja, en onze bronnen in Den Haag zeggen dat er ook nog gepraat wordt... Hè, over een aanvullende beurs voor studenten met die minder draagkrachtige ouders. Is dat ook wel iets waar u voor zou pleiten? Zoiets zou er wel bij moeten? Nou ja, je, je zou kunnen zeggen als ik gewoon mijn economische analyse maak... dan gelden eigenlijk dezelfde argumenten voor de basisbeurs... als voor de aanvullende beurs. Dat je, dat je eigenlijk zegt die aanvullende beurs die zou je op grond van economische argumenten niet hoeven te hebben. Ze kunnen, iedereen komt in aanmerking voor een lening... en iedereen gaat later ook behoorlijk verdienen. Dus ze kunnen het prima afbetalen. Je zou wel kunnen zeggen, vanwege politieke overwegingen... we gaan nu een behoorlijke verandering, verandering introduceren... en gaan dat niet allemaal in één keer doen. En er is uiteraard, ik ben het daar wel mee eens... dat er toch wel enige zorg is van... wat gaat dat juist voor die groep studenten uh, impliceren. Dus... Op grond van politieke overwegingen zou ik wel kunnen zeggen van hou die aanvullende beurs nog even in stand. Oké. Okay. Um, nou is uh, bijvoorbeeld de vereniging van universiteiten positief uh, en het argument dat zij daarvoor gebruiken is dat het een prikkel zal zijn om snel af te studeren. Klopt dat? Ja, het, het, het is natuurlijk uiteraard. Ja, elk jaar extra studie kost nu gaat nu nog meer kosten. Dus het is sowieso een financiële prikkel om wat sneller te gaan studeren, dat klopt. En betekent dat ook dat um, studenten eerder uh, bij een bepaalde studie blijven... of uh, verantwoordelijker kiezen? Misschien langer nadenken erover wat ze ja, gaan studeren? Ja, mijn, mijn, mijn verwachting zou wel zijn dat dat inderdaad gaat gebeuren... omdat het nu meteen gaat doorwerken in de eigen financiering van de studenten. Dus verwacht ik dat men toch in de keuze van de studie... wat, wat zorgvuldiger gaat okay, worden. Dus, dus misschien langer... wel minder, minder afhakers ook? Dat denk, ja, dat zou, zou ook, ook zomaar een van de resultaten kunnen zijn. Dus iets van, een, daarom... lang, iets van een lang studeerboete zit hier nog wel in? <laughs> ja, dat zou, zou, ja dat, dat zou je zo kunnen formuleren, ja. ja. U had het net al over een politieke keuze. Uh, ja, men maakt ook de keuze om de verantwoordelijkheid... meer bij de studenten te leggen dan bij de overheid. Want overheid uh, ja, kreeg natuurlijk de kosten als zo'n studie mislukt. Vindt u dat een goede zaak? Um... Ja, in de, in de zin van... Kijk, als je kijkt naar waar komen de opbrengsten van de studie terecht. Ja. Er zijn hele grote private opbrengsten van de studie. Die komen met name bij de, de, degenen terecht die de opleiding volgen. Bij de, bij, de, bij de studenten terecht. Maar ook bij de, de, de hele samenleving ja, ja. natuurlijk. En ook bij de hele, hele samenleving. Maar er is ook, als je naar het heel, hele stelsel van de financiering van het hoger onderwijs kijkt... dan zit er nog steeds heel veel geld van de overheid in de financiering van het hoger onderwijs. Want het geld... Universiteiten ontvangen ook financiering van... De, de, de overheid, en dat is toch een heel, heel substantieel deel... van de totale financiering. Tot slot even concluderend. Wij spreken zo dadelijk met uh, SP'er Jasper van Dijk. En die uh, heeft gezegd... het gaat van kwaad tot erger. Jongeren zullen massaal afzien van een hogere opleiding. Wat is uw antwoord dan? Dat is overdreven. Um, op, op basis van de, van, de argument, van, de, van de ervaring die we hebben en ook van het empirisch onderzoek uit de Verenigde Staten, weet dat een verhoging van de prijs van studeren eigenlijk maar hele kleine effecten heeft op de deelname. En in Nederland hebben we een soortgelijke ervaring opgedaan dat er eigenlijk nauwelijks uh, effecten op de deelname zijn. En daar staat tegenover dat, ja, een studie levert gewoon heel veel geld op. Goed, het, is een, ja. het is een fantastische investering voor je toekomst. Nieland Webbing, econoom, dank. Heel graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Het moet voor burgers en bedrijven makkelijker worden om zelf energie op te wekken. Via een windmolen of zonnepanelen. vinden verschillende milieuclubs, gemeenten en woningcorporaties. Zelfs energieleveranciers staan achter de plannen, schrijft BNR op de site. Vandaag sturen ze een brief aan de Tweede Kamer. Teun Bokhoven, voorzitter van de brancheorganisatie Duurzame Energiekoepel. En een van de ondertekenaars van de brief wil dat de regelgeving hierover snel wordt versoepeld. De partners bij de grote accountantskantoren in Nederland... hebben hun inkomsten de laatste vijf jaar snel zien dalen. De daling wordt vooral veroorzaakt door de verslechterde marktsituatie. Zo verdienen de partners bij PricewaterhouseCoopers in 2008 gemiddeld ruim 700.000 euro. In het afgelopen boekjaar lag het inkomen rond de 470.000 euro. Dat is een daling van 34 procent te lezen in het Financiële Dagblad. Scholen die meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden presteren boven verwachting goed. Scholen, ouders en leerlingen zijn enthousiast over het flexonderwijs. Blijkt uit een rapport dat minister van Bijsterveld aan de Tweede Kamer stuurde. Meer daarover in het Algemeen Dagblad. De drie veroordeelde leden van Fushy Right staan straks opnieuw voor de rechter, melden verschillende media. Ze werden in augustus veroordeeld tot twee jaar celstraf. De deskundigen laten aan de BBC weten dat er weinig hoop op strafvermindering is. Als de programma's over gemeenteraadsverkiezingen u de oren uitkomen... dan bent u niet alleen, meldt de Vlaamse kranten Standaard. Zelfs politici storen zich aan het bombardement... aan verkiezingsprogramma's op tv en radio. De VAT overdrijft, je kunt de televisie gewoon niet aanzetten... spreekt een geïrriteerd Vlaams parlementslid. Hm. Makelaars proberen over de rug van wanhopige huizenbezitters de nationale hypotheekgarantie te misbruiken. Volgens de Telegraaf worden verkopers aangemoedigd hun woning te verkopen... en het Waarborgfonds NHG te laten opdraaien voor het verschil. Als het huis minder waard blijkt te zijn dan de hypotheek. Het trouw komt vandaag met de vierde editie van de Duurzame 100. Opvallende nieuw. Nieuwkomers in de lijst zijn Wakkerdier, nummer 9, en Koningin Beatrix, nummer 59. Wakkerdier is daarmee de hoogste nieuwkomer. Organisatie bekend van de acties tegen de plofkip heeft een plek in de top 10 verdiend vanwege een zeer effectieve campagne tegen goedkoop vlees uit de bio-industrie. Je eigen pistool printen. Nou, dat klinkt misschien onmogelijk, maar het kan tegenwoordig. Op de voorpagina van NRC Next uh, ziet u zelfs een vrouw... met een levensecht voorbeeld in haar handen. Hobbyisten zijn erin geslaagd een vuurwapen te maken... met behulp van een 3D-printer. Machine die laagje voor laagje plastic voorwerpen kan opbouwen... naar een 3D-ontwerp uit de computer. Leuk om bijvoorbeeld zelf ontworpen serviesgoed te maken. Maar nu hebben de eerste onruststokers zich dus gemeld. Een potentiële nachtmerrie voor veiligheidsorganisaties... al dus de krant. Ja, je ziet ze vooral s'avonds. Uh, ja, nou hebben we er ook al overdag in uh, over straat zien lopen. En dan heb ik echt zoiets van, ja, vooral met kleine kinderen. En uh, ja, voor iedereen, want de ratten hebben gewoon heel veel, ja, heel veel ziektes bij. En ze zijn ook niet eens bang, want ze, ze blijven gewoon zitten. Een bewoonster uit de Nuwendse wijk Tomakker. Want die je lijkt te leven in een soort rattenparadijs. Grote aantallen ratten maken de tuinen onveilig. En honderd bezitters durven niet eens meer langs de bosjes te lopen, weten Omroep Brabant. En de gemeente en die heeft geen geld voor de bestrijding van het ongedierte 20 jaar OVT iceberg before ahead! Titanic was racing through the night full steam ahead The We're The lookouts warned averted a head on De geschiedenis van de wereld met onder andere Maarten van Rossum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 Stop brandwonden bij kinderen. Geef deze week aan de collectant. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check ABU.nl. Dit is Radio 1.